Het is 9 uur, Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. Een filiaal van McDonald's in Winterswijk is vanavond even gesloten geweest... vanwege een dreiging met Antrax. Een vrouw meldde zich aan de balie van de McDonald's met een briefje... waarin stond dat ze besmet was met mild vuur. Het personeel nam de dreiging serieus en belde de politie. De vrouw van rond de 60 is aangehouden. Ze maakte volgens de politie een verwarde indruk. Het pand van de McDonald's in Winterswijk is weer vrijgegeven. De presidentsverkiezingen in Kenia zijn toch weer gewelddadig verlopen. In de kuststrook pleegden gewapende rebellen aanslagen op politiebureaus... waarbij 19 mensen om het leven kwamen. De rebellen willen van het gebied langs de kust hun eigen land maken. In Garissa, bij de grens met Somalië... bestormden gewapende mannen twee stembureaus en namen die in. Of ze mensen hebben gegijzeld is onduidelijk... maar ze hebben wel alle stembiljetten in handen. De huidige presidentskandidaten, premier Odinga en vicepremier Kenyatta hebben het geweld veroordeeld. Overal in Kenia stonden vandaag lange rijen bij de stembureaus. De stemlokalen zijn later gesloten om iedereen te kunnen laten stemmen. Inmiddels worden de stemmen geteld. Voor de derde keer vandaag is een vliegtuig in de problemen gekomen boven Schiphol. Het was een Airbus van EasyJet waarbij vogels in de motor terecht zijn gekomen.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 Het is Radio 1. BN today. Willemijn Veenhoven, het is twee over 9. Ilona Shamoun is hier. Goedenavond. Goedenavond. Geboren in Syrië als baby naar Nederland gekomen. Veel van je familie woont nog in Syrië. Ja. Je neef die vecht zelfs mee in het leger van Assad. Helaas. Heb je, helaas, gaan we het zo over hebben. Heb je vandaag nog contact gehad met je familie? Um, we hebben gisteren contact gehad met mijn familie. Um, heel kort maar, want de verbinding valt geregeld weg. En uh, nu hebben we maar één of twee minuten kunnen spreken met hen, helaas. En jij maakt je eigenlijk de hele dag door zorgen? Ik maak me vaak zorgen, ja. ja. We gaan het zo hebben, vooral over, nou eens een keer niet over de, de politieke situatie... en wat er aan te doen valt en of het Westen wel genoeg ingrijpt. Maar ik wil het echt met je hebben over, over jou, hoe jouw familie leeft... hoe het met je neef is die voor Assad vecht. Echt de dagelijkse gang van zaken, dat zo meteen. En Herman Wennemars is er, want het is maandag. En we hebben het zo meteen over um, Elko Sint-Nicolaas. Maar eerst even, er is een beetje ophef. Heibel in de tent. Ja, want er is zeker heibel. Want uh, je hoort net al Jack Vergelder praten over Jan Blokhuizen. Ja. Over het feit dat, dat hij wel of geen fiver had. En dat vond ik al heel raar. Nou ja, hij zegt zelf van wel. Ja, al maar dus, als, je dat fiver dat als je het interview goed luistert... dan hoor je dus dat hij zegt hij heeft fiver, maar zijn trainer zegt van hij heeft geen fiver. Dus heel raar is dan, is dan de trainer, uh, Gerard Kempkes... is dan degene die je moet verdedigen. Maar er is, blijkbaar is het echt een beetje een strijd. En nu komt er ook net live van, van, van, van de TEDx... Is, uh, is ook echt... Not amused. Die is echt niet blij over de manier van communiceren. Die dus is, niet blij, gaat... is niet blij dat Blok, Blokhuizen zelf in een interview zegt... ja, ik heb Fiverr ja. en daar lag, lagen mijn slechte prestaties ja, aan. Ja, inderdaad. En er zit wel meer onder, want uh, er wordt er meer verweten. Want Gerard Kempers gaat nu ook meteen in één keer los. Ook iets wat uh, Gerard Kempers eigenlijk normaal gesproken nooit doet. Die, die lost altijd alles intern op. Maar die zegt nu ook, van: die gaat nu ook meteen al zeggen... Van, dat uh, Jan een extern team om zichzelf heen gebouwd heeft met allemaal extra adviseurs. En als Jan Blokhuizen wil blijven, dan moet hij zich uh, dat hele externe team weggooien en zich naar de, naar de naar de regels van het team gaan gaan, gaan, gaan luisteren. Anders is het uh, over, en, over en sluiten met Jan Blokhuis. Dus is een er is eindelijk het hele jaar geen schaatsrelletje geweest. Maar ik denk dat er nu een klein schaatsrelletje aan zit te komen. En je zit erbij te lachen? Nee, ik zit er helemaal niet, niet bij niet oh. bij te lachen. Want, uh, want Jan Blokhuizen is ploeggenoot ook van zijn Kramer. En die de rest die, ze moeten geen ruzie krijgen. Want ze moeten samen, samen in de ploegachtervolging moeten ze goud halen in Sochi. Maar, maar is dit zo als dit echt nog. Ik bedoel, lijkt dit erop alsof die uit de nou, plicht wordt gezet, Blokhuis? Nou, dat weet ik niet. Maar dit is, dit is helemaal niet des Kemkes uh, om nou. dit zo naar buiten te brengen. Die is, dat, is, dat is de grootste commerciële schaaf die zo professioneel georganiseerd is. Zij lossen dit soort problemen altijd intern op. Dus ja, dit is wel heel snel dat het nu zo over en weer gaat. Vanmiddag is, is er iets, iets op buiten gekomen. Daar is nu net uh, Jack Vergelder, die zei, zei daar iets op. En dan komt daar meteen weer een reactie op. Dus er moet wel even gepraat worden in het kamp TVM. Gaan ze ongetwijfeld doen. Wil je ons volgen op Twitter? Dat kan natuurlijk hashtag B&N of Facebook. Facebook.com slash B&N Today. is topics. Leuk. Ja, gemeente Gennep wel eens geweest? Ja, dagelijks. Nee, natuurlijk niet. Hm. Ja, en daarom moet er ook wat veranderen natuurlijk. Gennep wil aantrekkelijker worden voor haar inwoners... maar ook voor haar toeristen. En gemeente Gennep vraagt daarbij de hulp in van haar inwoners. Een verslaggever is in Gennep. Goedenavond. We zijn vanochtend in Gennep. Er wordt al hard gewerkt. Dat hoort u misschien op de achtergrond. Maar de gemeente heeft ook plannen om het centrum leefbaarder te maken. Mevrouw, gaat u meedenken over de toekomst van Genep en hoe het nee, nee. moet komen uit te zien wat nee? Nee. Wat nee? Hoezo wat nee? Nee, meneer, ja? Het is niet te redden. Wat, wat niet te redden? Nee, nee, nee. Wat maar, niet te redden? Het is dat... geen centrum maar het wordt geen centrum. Ja, maar dat is juist de bedoeling nu. Meer winkels. Meer, nog meer? Ja. ja maar je kunt er verder toch gaan winkelen of in Nijmegen. Nee, dat is te ver weg voor eventjes. Maar, maar ze willen nekken, meer... ze willen. En, en, en dat soort dingen, dan mensen we hier. Ja, ja. Hallo, een action. Nou, nee, we hebben het hier wel over Gennep, hè? Ze dus willen nu meer terrasjes gaan maken, hè? Dat zie ik helemaal niet zetten. Nee? Zeker niet in tijd van crisis. Ik ga dan niet in een tijd van crisis een beetje op een terras zitten. Het idee alleen al. En sowieso, hè, dat hele meedenken, wat een onzin. Meneer, gaat u vanavond ook meedenken over de toekomst van Gennep? Oh, nee, alstublieft niet. Niet? Nee, nee, nee, nee. Waarom niet dan? Ah ja, nee, kom, kom, kom, kom. Oh, ja, dit is echt flauwkul. Cool. Dat is een serieuze nee, business. Nee, nee, geen flauwkul. Cool. Vindt u flauwkul? Cool? Oké. Okay. Dat was het dan. Deze avond wordt er nagedacht over de toekomst van Gennep. Op vier dan, koningin Elisabeth heeft het ziekenhuis in Londen verlaten. Ze werd zondag opgenomen vanwege die re. Koningin Elisabeth heeft het ziekenhuis in Londen verlaten. Ze werd gisteren opgenomen vanwege buikgriep. En kort voordat ze in een limousine stapte... schudde de, schudde de koningin op de trappen van het ziekenhuis... de handen van het ziekenhuispersoneel. De 86-jarige koningin werd opgenomen dit weekend... in het ziekenhuis met symptomen van sproeipoep. Het is de eerste keer in 10 jaar dat de 86-jarige Elisabeth is opgenomen. Volgens de BBC maakt ze het goed, ze ligt niet op bed, ze zou goed gehumeerd zijn. Elisabeth kreeg dit weekend last van racekak... ...waarna ze regelmatig een bruine bobsleder de pot liet ketsen. Op een gegeven moment ging ze zo vaak van knallenstijnen dat ze is opgenomen. In Engeland was ze wel een beetje geschrokken. I just, when I came here to see the queen, but suddenly a news, news... I just really wish the queen can recover soon. And really, I want to tell her we do love her very much. Door de constante e-mails die de koningin ontving uit Darmstadt. Met alle officiële evenementen die ze deze week zou doen afgezegd. Het is niet bekend of de koningin nog steeds met enige regelmaat een bruine strop dat ze aan het punnenken is. Buckingham Palace hoopt dat ze binnen enkele dagen weer een ferme acht kan draaien. <tied> Je moet er op Te makkelijk, hè? Ja. Op 3,9 procent als de prijsstijging van alle parkeergarages in Nederland. De grootste stijging was bij de Plaza Garage in Rotterdam. Daar betalen automobilisten nu anderhalf keer zoveel als een jaar geleden. En ook bij parkeergarage Hoog Hoogkaterijnen in Utrecht... en de Garage in Den Haag gingen de prijzen flink omhoog. Tijd is dus om even een kijkje te nemen daar in Rotterdam bij die parkeergarage. Dus waar je in het verleden voor een uur 2 euro betaalde... betaal je tegenwoordig 3 euro. Ja. Uh, en dat is per januari ingevoerd, hè meneer? Ja, klopt. Zo, en dat vijf dagen in de week, dat tikt aan. Uh, ja, dat tikt aan, ja. Uiteindelijk wel. Uiteindelijk kan dat flink in de papieren lopen, vooral als je dagelijks parkeert. Vraag bij me veel mensen is dan ook, is de garage een melkkoe? Is de garage een melkkoe? Zeker weten. Mm. Nou ja. Mm. Ja, er is inderdaad wel. Mm. Nou. Mm. Zegt ze gewoon. Ja. Okay. ja, dat kan inderdaad zo zijn. Ja. Ja. Dan drie Ambulancepersoneel. twee al. In Ambulancepersoneel in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Flevoland gaat vanaf vandaag actie voeren. Spoedritten. Daar gebeurt helemaal niks mee. Het gaat om de geplande acties. Dat is trouwens.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 kost alleen maar tijd. Maar volgens avocado FNV kan dat niet anders. Het gaat mis op een aantal dingen. Onder andere uh, de roosters die uh, men wil verslechteren. En uh, mensen moeten in eigen tijd naar andere uh, standplaatsen reizen. En als ze s'avonds uh, later thuiskomen... en morgens we vroeger moeten beginnen... dan levert dat een enorme werkdruk op. De acties blijven beperkt tot extreem goede zorg... en bizar veel aandacht schoften. Hm. Want de instructies zijn heel duidelijk... dat op het acute vervoer er geen actie gevoerd wordt. Dus mensen gaan ervoor zorg dragen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 Uh, elk stoplicht wisten we wel uh, van die kaart. Maar we hadden ze niet goed aan Dus geschakeld. Het was alsof je een doos hebt met alle puzzelstukjes. Die was... hadden we dan, maar we hadden het niet in, aan elkaar gepast. Nee. Een hele grote groep mensen heeft dat nu in elkaar gepast. En nu hebben we de kaart. Een soort tomtom dus van je lichaam. En daar kan je waanzinnige dingen mee ontdekken. Oftewel hoe we van uh, het eten van een hamburger gezond of uh, ziek uh, gaan worden.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 dat het dan zal zijn, je zult die dodelijke ziekte krijgen... als er niet dit of dat en dat gebeurt. En, en het is echt, ik, bedoel, ik zit een beetje te shake op mijn stoel. U, doet, <lacht> u bent zo stellig. Nou, ik ben zo, ik, u moet goed, goed luisteren naar ja, wat ik zeg. Ja, wil luisteren. Maar het gaat erom, we hebben deze mogelijkheden. Dan kun je daar zeggen, ik ga mijn gedrag bij stellen... En dat gaat dan langzamerhand werken. Dus dan ga ik andere dingen eten. En dan gaat mijn kans op die ziekte langzamerhand afnemen naarmate ik langer leef. Nou, en ik shake die met Thijs mee. Volgens deze Hans Westhoven is het een van de grootste wetenschappelijke doorbraken aller tijden, Willem wij. Nou, je nieuws toch? Check. Ik vond uh... ik nog wat. Ja, af. nee, zeker. Vanavond met Pauw Witteman uitgebreid daarover. Kijk, dan gaan we kijken. Zeker weten, Zometeen is de Dat straks. Luck Thanks. In Syria, no place is safe. Het is een warzone, een oorlogsgebied. Het is hier totaal verlaten. Het voelt buitengewoon onheimelijk. Hand in hand, we are all hand in hand. They sing, it, until we get rid of Bashar, the only monkey. De whole is not about me staying or leaving. It's about the country being safe or not. Ja, bijna 4000 doden alleen al in de maand februari. Het aantal Syrische vluchtelingen is bijna meer dan een miljoen. Het zijn, uh, nou ja krankzinnige cijfers kan je toch wel zeggen, lijkt me zo. En dat na twee jaar burgeroorlog in Syrië, bijna twee jaar. Ilona Shemun is hier in de studio, goedenavond. Goedenavond. 23 jaar oud, je bent Syrische. gevlucht ja. uh, met je ouders. Jij was nog een baby, je ja. ouders, uh, jullie vluchten naar Nederland. Volgende week is het dus uh, precies twee jaar geleden dat het allemaal begon. De revolutie toen nog, inmiddels gewoon een burgeroorlog. Als je al die cijfers hoort, wat, wat, wat, wat denk je dan, wat voel je dan? Nou, het is onwerkelijk voor mij. Want uh, Syrië is altijd een land geweest dat, dat er altijd maar rustig bij lag. En uh, het Midden-Oosten he, altijd, werd altijd gelinkt aan problemen... en oorlog en burgeroorlog. Maar in Syrië was dat nauwelijks het geval. En toen twee jaar geleden, toen het in Syrië begon, dacht ik... nou, dat zal misschien eventjes zo doormodderen een paar maanden... en dan, dan is het wel klaar. Maar ik had lang niet kunnen voorzien dat dat twee jaar lang zou duren... en dat, dat de getallen zo erg zouden oplopen... En uh, dat het, dat het zo'n een, een humanitaire drama zou worden. Ja. Jij hebt familie daar. Ja. Um, daar bel je mee. Ja. Want dat, Je kan gewoon bellen. De ja. lijnen zijn er. Ze zijn er, maar ze zijn slecht. En uh, ze zijn lang niet altijd beschikbaar. En uh, het is maar op, uh, op goed geluk dat, dat we bellen. Ja. ja. Dus je krijgt van, van, van je familie krijg je informatie. En voor de rest lees je helemaal suf aan, aan klanten ja. en blogs. Of? Ja, ja, het internet, dat, dat, dat doe ik echt dagelijks. Ik heb uh, verschillende uh, nieuwsbronnen waar ik uh, mijn nieuws uit haal. Zoals? Uh, nou, ik. Uh, om, om het evenwicht te bewaren kijk ik zowel naar Reuters... als naar uh, Russia Today, uh, Moscow Times, uh, zelfs uh, NOS Nieuws, uh, Nu.nl. <laughs> zelfs. Uh, zelfs, ja, omdat het... Ja, dat is vaak ook ja, wat Reuters berichten. En dat is ja een beetje aan, aan één kant als je het vergelijkt met wat... Uh, wat, wat aan de Russische... kant bedoel je, neem ik aan... De, Anti-Assad. Anti-Assad, oh, anti uiteraard. Ja, ja. Ja. Ja. En dan lees je de Russische media, de vertaling daarvan, omdat die wat meer op de hand van Assad zijn. En zo ja. krijg je een evenwichtig beeld. Ja. Ja. ja, want evenwicht is vaak ver te zoeken als je, als je er op één bron uh, op nakijkt. Dus ik probeer wel zoveel mogelijk ja. erbij te betrekken. Ja. Zometeen de persoonlijke verhalen. Um, wat ik me nog even afvroeg, bijna twee jaar, al die idiote cijfers. Um, ik geloof in totaal bijna 70.000 doden al. Ik word er volstrekt moedeloos van. Maar jij, jij zit er elke dag in. Je belt met je familie. Ja. Je, je lacht nog. Ik lach nog, ja. Ik, het, het, is, uh, het is lastig natuurlijk om, om het je niet te persoonlijk aan te trekken. Want ik heb er natuurlijk familie zitten. En, uh, maar ik, ik heb ook het besef dat ik er zelf niks aan kan doen. En het enige dat ik kan doen is bijvoorbeeld geld doneren. Of, he, Do, doe je maar, dat? Familie, ja. Ja? Ja, ja, en of kleding doneren, dat heb ik dan weer niet gedaan. Maar de mogelijkheid is er. En mm -hmm. ik vind het ook heel mooi om te zien dat het uh, initiatief ook vanuit burgers komen... die eigenlijk helemaal niks met Syrië te maken hebben. En dat, dat, hè, dat Syrië toch zo leeft uh, onder de mensen. Maar ja, ik, het ene, wat, wat ik dus doe, is, is ja, beseffen dat, dat, ik, dat ik er persoonlijk weinig aan kan doen. Ja. Behalve je familie bellen en ze ondersteunen en vragen ja, hoe het daar gaat. Ja, precies. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst alleen Clark. Back in my world. Alain Clark, Back in My World. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. In Chicago gaat het al wekenlang alleen maar over de mysterie mysterieuze dood van een Oeroy Kaan. Daar gaan we het nu over hebben in Exit Holland. Exit Holland. In Chicago, ik zeg het net al, gaat het al wekenlang over de dood van een meneer Oeroy Kaan. Hij won de loterij van 1 miljoen dollar en daarna werd hij dood gevonden. Luc van Kemenade is onze man in Chicago. Luc, dit lijkt op moord. Wat is er gebeurd? Ja, uh, goedavond. Nou, um, nou, enkele dagen nadat hij die loterij heeft gewonnen, um, werd doodgevonden um, en hij bleek vergiftigd te zijn. Ja, uh, want even, even nog voor, gezegd... voor, de, voor de helderheid, hij won dus echt de loterij. 1 miljoen dollar won hij. Dat was dat ja, dus niet niks. Ja, uh, letterlijk. Hij is een uh, winkel binnengelopen. Hij heeft de lot gekocht. Het uh, zijn van die scratch uh, uh, loten. En hij won 1 won miljoen, hij stond daar te springen, het staat op de, de beveiligingsbeelden en uh, hij was rijk. En toen de volgende dag was hij dood? <laughs> ja precies, ja. dus ja, daar is een hoop mysterie rondomheen. In eerste instantie dachten ze uh, dat het een natuurlijke dood zou zijn, uh, maar zijn broer zegt Wa wacht eens even, de, die man was hartstikke gezond, um, kijk er nog eens naar. En toen vonden ze een uh, dodelijke dosis cyanide in zijn bloed. En dat is een stofje wat heel vaak gebruikt wordt voor uh, vergiftiging. Ja. Of, nou ja, niet dat vergiftiging zo vaak voorkomt, maar het, het werkt heel goed, want het werkt heel snel. Ja. En wat blijkt, wie zit erachter? Is dat al bekend? Nee, dat is nog niet bekend. Maar, um, dus het is flink speculeren geblazen. Het is echt net als een soort aflevering CSI Chicago eigenlijk. Maar er wordt veel gewezen naar zijn vrouw en uh, zijn schoonvader. Uh, zijn schoonvader was uh, bij hem komen inwonen niet, niet uh, erg lang daarvoor en had heel veel schulden. Ja. En daar zaten heel veel spanningen. Um, en het onderzoek richt zich nu heel erg op, op, een, uh, ja, op een avondmaal wat ze hadden, voordat hij stierf. Uh, curry aten ze. Um, en dat was door zijn vrouw bereid um, Maar alleen door hem gegeten. Zijn vrouw um, had het niet gegeten, zijn schoonvader niet. Ook zijn dochter ze niet, die ook daar in huis was. En uh, ja, slechts een paar uur later uh, werd hij blijkbaar schreeuwend wakker, heeft hij zijn zus gebeld. En kort daarna was hij was dood. Is, is het lot nog wel uh, uh, gevonden? Heeft hij het geld al nog in Nee, hij heeft, hij heeft zijn lot heeft hij nooit gecast. Ook nooit gecast. Maar dus, het, lo het uh, lot is nog wel nee, in de familie? Dat, het lot is niet weg? Omdat het ik... lot, uh, daar, wordt, daar wordt nu om gevochten in de rechtbank. oké. Okay. Hij, uh, hij, <laughs> ja, hij had geen testament. Dus uh, alle familieleden zitten, zitten daar nu achteraan. Um, uh, hij bezat ook een aantal uh, baserettes en hij had een aantal appartementen die hij verhuurde. Ja, oh. dat is allemaal uh, up for grabs nou. <pfft> Maar en, die, en zijn ex of zijn vrouw is, is hoofdverdachte of niet? Nee, officieel niet. Um, al zag ik wel dat er in de, in de politiepapieren stond dat, uh, um, dat zij het uh, een maal had bereid en dat hij daarna was uh, gestorven. Maar ze weten dus nog niet zeker hoe die um, de cyanide in zijn lichaam heeft gekregen. Ze hadden um, vorige week de uitkomsten van van nog een autopsie. Ze hebben hem uit zijn graf gehaald en uh, uh, ja. nog een keer autopsie gedaan. Maar daar is niks uitgekomen. Ze weten niet of hij het um, heeft gegeten of dat hij geïnjecteerd is. Of, dat weten ze niet. Wat een verhaal. Dus uh, nou ja dit, ja, dit krijgt nog een enorme staart, dit verhaal. Dat lijkt me duidelijk. Oh, oh ja, iedereen, iedereen volgt dit op de voet. Zodra er wat uitkomt, dan, uh, dan springt iedereen er weer bovenop. En dan meld, oh, simpel, ja. en dan meld jij je weer. Luc van Kemenade in Chicago. Ja, Dankjewel. We praten verder vanavond met Ilkos en Nicolaas. En Erben, jij ging ter voorbereiding van de Olympische Spelen. Jij kent hem, want ja. toen heb je met hem getraind dat ooit. Klopt, ja. Even een kort fragmentje. Hartstikke idee. Fluitend over 1 meter 65 heen. Respect, nu al. Nu al. Nou, dat is snel verdiend dan. hè? Is dit nog helemaal niks? <laughs> dit is helemaal niks. Helemaal dit niks? Is, uh, nou ja, het is niet helemaal niks, maar het is gewoon voor de, voor de warming-up is nu uh, prima. Oké, okay, nou ik ga het één keer 1 meter 35 proberen. Ja. Dat was toen. Nu heeft hij het uh, ietsje beter gedaan. Ja, want uh, toen was hij nog volop in voorbereiding voor de NPSP. Toen, toen leek het ook allemaal fantastisch helemaal goed te gaan. Maar nu heeft hij wel goed gedaan. Want hij heeft goud gewonnen op de zevenkamp tijdens het Europese kampioenschap Atletiek. En de eerste Nederlander ooit. En dat klonk zo. Eukos Nicolaas, hij weet wat hem te doen staat. Hij hoeft dit onderdeel, de afsluitende 1000 meter, niet te winnen. In 2010 tweede op het EK in de buitenlucht. Vorig jaar mislukte de spelen, maar dit... Dit is een moment. Nu is hij helemaal terug en hier gaan de handen de lucht in. Nu weet hij, hij is de Europese kampioen. Ilko Sint-Nicolaas was de grote favoriet en maakt het helemaal waar. En dat is razend knap. Ja. Ilko, goedenavond. Goedenavond. Net geland op Schiphol en daar gehuldigd. Was het een mooi feestje? Ja, het ja, was zeker een mooi feestje. Leuk ontvangst, uh, hoop vrienden, familie, wat pers. en uh, Ja, erg leuk. Ja, want nu ging het wel goed hè Eelco? <laughs> nu ging het wel goed inderdaad, ja. ja, ja. En waar, nu, uh, wat, wat ging er nu allemaal goed? Uh, ja, eigenlijk was het een, een hele stabiele meerkamp. Ik, uh, ik startte goed met een uh, persoonlijk record op de 60 meter. En daarna heb ik gewoon steeds uh, kunnen laten zien wat ik, uh, wat ik kon. En uh, ja, bij elkaar opgeteld was het een hele mooie meerkamp. Ja, besef je wel dat je gewoon echt geschiedenis geschreven hebt? Ja, ja nou... Zo voel ik het nog niet eens helemaal, maar ik besef wel dat ik een hele mooie prestatie heb neergezet ja. en uh, ik ben daar zeker trots op. En ben je nu ook al een beetje, want ja, ik, ik vind het ook fantastisch, hè? je hebt echt, echt een fantastische prestatie, maar ik denk dan toch weer terug aan die Olympische Spelen. Dan denk je van, ja, nu, nu, heb, nu heb je gewonnen, maar de ja. Olympische Spelen, is het nu niet met terugwerkende kracht nog veel pijnlijker? Um, nou ja, misschien wel een beetje, maar uh, die, die mislukte Olympische Spelen hebben me ook extra gemotiveerd en uh, extra geprikkeld. Mm -hmm. En uh, ja, natuurlijk, uh, ja, ik moet er niet te veel bij uh, stil blijven staan uh, bij die spelen. Ja, maar dat doen, we, dat doen we wel een klein beetje. Want ik heb <laughs> vandaag op de krant gelezen hè, en er stond ook in onder andere. Je hebt het zelfs uitgemaakt met je vriendin en daarom gaat het nu goed. <laughs> is dat zo? Dat staat er. Ja. ja nou, dat is wel een hele, hele flinke uitspraak, want die heb ik niet gedaan. Nee, maar. En, maar... Dat is ook zeker niet het geval. Oké, okay, want, want je hebt nog steeds je vriendin. Nee, nee, dat, dat niet. Maar, dat is wel uh, uit. Oh, dat is wel uit. Dat ja, is dat, heel... dat wel. Nee, want er stond in, in dat, je, dat, je, dat je daarom... Uh, je was uh, met haar alleen maar aan de snacken. En nu, uh, nu heb je <lacht> het niet meer, dus nu snak je niet meer. <lacht> <lacht> nou, misschien is dat het. Nee, nee, dat is... Uh, nee, ik weet niet wat voor kranten jij leest, maar... Uh, ja, nou, dat dus is volgens mij nee. gewoon de Volkskrant namelijk. Dus het is uh, op zich een <lacht> vrij waar, serieuze ja. krant, is het. Maar er staat Echt wel waar. in van, want dat je wel gewoon relaxter bent. Want, ik, want je zei ook wel, je bent een, een evenwichtig persoon, dus een stabiele persoon. Maar ik ken je ook niet anders dan dat je gewoon heel erg stabiel was en bent, ja. Uh, uh, ja. Uh, maar toch dat je, dat, je, dat je dan nu iets losser bent bent, bent geworden, zeggen ze. Dat je ja, nu nou, iets meer mag, maar wat, hoe, wat moet ik me ja. daarbij voorstellen? Nou, dat ik meer mag is niet helemaal waar. Ik uh, denk dat ik een beetje hetzelfde was als, als uh, ook een half jaar voor de Spelen. Ik denk dat ik naar de Spelen toe alles zo perfect mogelijk wilde doen en hm. uh, alles beter wilde doen uh, en dacht dat het ook allemaal beter kon. Hm. Uh, ja, goed, misschien ken je het zelf ja, ook. Ja, ja, ja, ja, ik herken het namelijk een <laughs> beetje. Want, ja. want, maar dan, Bij jou dan ging voelde het ook je... nooit zo nee, heel erg goed spelen, ik, toch? Hebben? ik kan het herkennen, want er zit zo'n druk op de spelen. En dan wil je eigenlijk, het, dan voel je misschien, daarom was het ook zo meteen mijn vraag, voelde je voor de spelen dat het eventueel op het ook wel niet helemaal goed ging? want ja. Want want ik had er nog niets, ik heb even een keer over mezelf praten. Van op een gegeven moment wil je er alles aan doen om achteraf maar te kunnen zeggen, ik heb er alles aan gedaan. Maar dan weet je onder, ondertussen achteraf weet je toch wel van hey. Dus, er is de, dus iets de, mis de, de, de druk. Je legt jezelf te ja. hoge druk op, bedoel je? Ja, dat je. Dat, dat, dat, dat je eigenlijk gewoon niet die dingen doet, die, die, die je hard, hard je hartje ingeven, maar dat je gewoon die dus, dingen doen die die van je verwacht worden. Ja, dat je de dingen doet die de zaakjes goed zouden moeten zijn. Maar. Uh... Maar, maar, maar, nee, maar geef dan eens een voorbeeld, daar ben ik dan benieuwd naar. Wat, wat heb je nu dan gedaan, waar, waarin ben je nu losser geweest? Uh, nou ja, waar ben ik losser geweest? Uh, gewoon wat relaxter in, uh, in, in mijn vel. Uh, bij, het, bij het eten gewoon eens even een... Uh... Ook voor de wedstrijd gewoon eens een extra toetje pakken en uh, ah. ja, lekker om je heen kijken en uh, genieten op, op de baan. En een extra dat, dat... toetje pakken, dat betekent dat je denkt, je, ah joh, wat kan mij het schelen en mm. dat werkt dus. Dan ben je relaxter en presteer je beter. <laughs> ja, nou ja, niet in die, die zin direct, maar het geeft denk ik aan hoe, hoe ik erin stond gewoon lekker relaxed. Gewoon ja. niet te krampachtig en uh, dat, dat past ook helemaal niet bij mij. Dat, zo ben ik ook niet en uh, ik moet gewoon zo los en uh, relaxed zijn en, had, ja, goed, dat heeft goed uitgepakt. Had iemand moeten ingrijpen voor, voor de Spelen? Dat uh, je zegt van, God, hey, Ilko, doe even normaal, het zijn maar de Spelen. Doe gewoon datgene wat je gewoon, wat je, waar je, wat je gewoon het liefste doet, gewoon lekker sporten. Nou ja, nee, nee maar dat is ook wel gezegd. Het is ook niet dat ik zo extreem krampachtig ben geweest, helemaal niet. Maar, uh, Ach, ik komt, denk Ilko, ja. je, hebt nu, je hebt nu de negende prestatie ooit geleverd in een, in een zevenkamp. En op de ja. Spelen was, het, was, was je natuurlijk geen schim van wat je nu bent. Nee, dus we zullen het gewoon niet meer over de spelen hebben. Dat is nee, oké. Okay, nog... Maar ik heb één andere vraag, want ik vind het natuurlijk heel veel. Want eigenlijk heb je natuurlijk een fantastische prestatie geleverd. En nogmaals, super gefeliciteerd ervoor. Ik gun het je ook van harte. Hoe gaan we voorkomen dat je in Rio ja. gewoon dit gewoon nog een keer flikt? En dan word jij gewoon in de meest ultieme, de meest complete sport die, die er eigenlijk bestaat, de meerkamp, gewoon een, een medaille gaat halen? Nou ja, gewoon uh, zo, zo lekker relaxed doorgaan, natuurlijk hard werken en... Uh... Genieten van het moment dat je mag meer kampen en een wedst wedstrijd mag doen en uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste. En vrijgezel blijven. <laughs> ja, wie weet. Nou jongens, nog maar drie jaar. Elko, we zijn waanzinnig trots op je. en uh, ja, ja, Fantastisch, fantastisch verhaal. Ga je nu, wat ga je nu doen? Je gaat naar huis en heb je morgen een feestje en oh. overmorgen en dan nog een? Uh, ja, hoe het er precies uitziet, weet ik nog niet eens. Ik, uh, ja, ik moet deze week weer nog verhuizen, dus uh, oh. ik ben nog uh, druk bezig. <laughs> er moet geklust worden, er moet laminaat gelegd worden. En uh, er moet nog een keuken uit. Dus nee, ik, ik ben nog even bezig. Maar uh, hier en daar een feestje meepakken en uh, alles over me laten komen. Met die gouden medaille om je nek laminaat leggen. Ik zit wel voor me. Il Wil <laughs> dankjewel en, ja, en uh, gefeliciteerd. Radio 1, het NOS-journaal. Van half tien met Jeroen Tjepkama.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 maakte volgens de politie een verwarde indruk. Voor de derde keer vandaag is een vliegtuig in de problemen gekomen. Boven Schiphol, was een Airbus van EasyJet... waarbij vogels in de motor terecht zijn gekomen. Het vliegtuig is veilig geland. Alle 150 passagiers hebben het toestel verlaten. Vanochtend waren er ook al twee voorzorgslandingen. En de VPRO Boy Edgar Prijs is dit jaar toegekend... aan Alt violist componist Oene van Geel... De Boy Edgar Prijs is de belangrijkste prijs in Nederland... op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek. Dat waren de hoofdpunten. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. De Diana 35-pil hoeft van minister Schippers nog niet uit de handel. De SP vindt dat die per direct onmiddellijk uit de schappen moet. We spreken zo met de SP. Wil je ons volgen? Dat kan. Hashtag BNN Today op Twitter. Facebook.com slash BNN Today. Leuk. Ja, hashtag zon was vandaag voor het eerst uh, ja. de hele dag trending topic. Ja. Want de zon scheen vandaag voor het eerst dus uitbundig. Het was niet heel erg koud en dus men had men het op Twitter al over de lente. Mike Rijn, dus die zegt zo, het duurde even, maar dan heb je ook wat. Geertje de Wallen die kan zelf gewoon niet meer tegenhouden en zegt... heerlijk, houtduif brabbelt in de spar, de mussen roddelen, viooltjes onweerstaanbaar... Hashtag zon. En Jan de Hoop, hè, nieuwslezer, die maakte even een wandelingetje met zijn hond... en volgens hem zit er zelfs al een klein beetje groen op de bomen. Dus die lente komt eraan. Nick Muller uh, baalt nog wel een beetje. Hij zegt, er ligt hier een wortel in de keuken... en ik heb ineens zin om een sneeuwpop te maken. Hashtag zon. Helene van Rooyen is schrijfster... en heeft weer eens een keertje een naaktfoto van zichzelf op Twitter gezet. Via Facebook, dat wel, weer wel. Waardoor ze nu 24 uur lang niet mag Facebooken. Nou, aardig wat reacties, maar je merkt toch ook wel weer... dat Twitter een beetje begint te wennen aan het naakte lijf van Helene. die zegt, vandaag op het menu... vanwege alhoud, be beproefd recept... Goedkoop scoren. Sophia vraagt zich af wie Helene van Rooij ook weer was. En Hans de Heer is vooral verbaasd over het feit dat Helene van Rooij... een Blackberry-telefoon heeft. Zoals je dan kan zien, ze staat dan zo voor de spiegel. En dan zie je haar borst, maar ook haar Blackberry-telefoon. Wat Blackberry toch eigenlijk het meest op. Dat was het. Jou dan. Luc, blijf nog even zitten, want zometeen hebben we het nog even over Dennis Robben. Oh, leuk. Maar eerst uh, ah, een ouwetje van Gressip. Sweet goodbyes. Can't sleep, cause everything's changing. You don't want to leave things behind.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 I can hold you tight. You the night. Het was de laatste single van Crash voordat Jacqueline dacht: bekijk het maar, ik ga lekker solo. Crash dus met Sweet Goodbyes. Luc, die is even blijven zitten. Er is hem namelijk iets opgevallen aan, uh, over oud-basketballer Dennis Rodman die in Korea was. Dennis Rodman, het voormalige probleemkind van het Amerikaanse basketbal... was deze week in Noord-Korea. Rodman is deze week goede vrienden geworden met Kim Jong-un. Zo gingen ze natuurlijk samen naar een basketbalwedstrijd. En vrienden worden met Kim Jong-un, dat kan iedereen, denkt Rodman. Zelfs Obama. En one thing, he asked me, give Obama something to say and do one thing. He Obama to do one thing. Call him. He told me that. Gewoon even bellen dus. Maar of Obama het advies van Rodman serieus moet nemen? Als basketballer in de jaren negentig was hij een echt probleemkind. Ze noemde het niet voor niets de bully worm. Zo had hij het nog wel eens aan de stok met de grote Michael Jordan. Really hard. Yeah, Let's see what happened. Stacey King Owner. there, they want to see what happened. Angle went down very hard. Let's see what Joey calls it. He's still down. Ook buiten het basketbal zien ze Dennis Rodman niet echt als een lievertje. Rijden onder invloed, een brandblussen leeg leegspuiten in een restaurant. Borsteling met Hulk Hogan. geboetes, Russies met zijn ex. Dennis Rodman accused of attacking his ex-wife. Dennis Rodman is a wanted man, extremely sick, broke and possibly headed for jail. That's what Dennis Rodman's life has become. En nu is hij dus in Noord-Korea geweest. En opnieuw zijn de Amerikanen niet echt blij met hem. Kim Jong Un heeft pas nog in een filmpje gedreigd om de VS aan te vallen. Maar Rodman ziet vooral zijn goede kant. One thing I know is about him. He's very humble. Hij is heel uh, sterk als man, heel sterk, maar guess what? hij wil geen war. Dat is een ding dat hij niet wil. Hij zei in het verleden dat hij de Staten zou just Nou, ik denk dat dat komt van zijn vader. The is alleen 28 jaar oud. 28. Hij is niet zijn dad, niet zijn grandpa. Hij loves basketball. Hij loves basketball. En daar gaat het ook om, toch? Radio 1, Willemijn Veenhoven, BNN Today. Volgende week, dan is het alweer twee jaar geleden dat de revolutie in Syrië uitbrak. Inmiddels zijn we meer dan 70.000 doden verder. En gaat die bloedige strijd maar door. Syriërs in Nederland, die maken zich zorgen. Zoals hier in de studio Ilona Shemun. Nog een keer goedenavond. Ja. 23 jaar. Je maakt je zorgen om je familie, om je land en uh, dat is nog zacht uitgedrukt ja. zorgen. Ja. Um, je familie woont in het noorden van Syrië, geloof uh, ik? Voornamelijk in het noordoosten. Ja. Maar ook in Damascus een beetje en Aleppo. In Aleppo. Ja. Um, daar bel je mee. Daar bellen jouw ouders mee ja. met je familie. Proberen ze één keer per week uh, te bellen. Hoe gaat het met ze? Nou, um, wij maken ons meer zorgen over hen... dan zij zorgen maken over zichzelf. Ja. Uh, ze blijven ons vertellen dat het wel goed met ze gaat. En ze beschrijven wel he, hoe hun dagelijks leven eruit ziet. En ze zeggen wel dat het goed met ze gaat. Maar... Wij maken ons echt zorgen. Hoe ziet hun dagelijks leven eruit? Uh, nou, dat is afhankelijk van, van, van uh, hè, uh, waar de familie zit. Familie in het Noordoosten die heeft het naar omstandigheden uh, wel oké, okay, wel hmm -hmm. goed. Uh, dagelijks leven proberen ze daar zo goed mogelijk op te pakken. De uh, scholen zijn open, uh, zolang het uh, private scholen zijn. Uh, uh, ja, daar gaat mijn uh, familie ook voornamelijk naartoe. Uh, Waar, waarom? Scholen. Private scholen? Nou, privaat uh, christelijk, zeg maar. Ja. Omdat, uh, jullie zijn christelijk, die uh, he? ja. hele familie, ja. ja. En die zijn maar... nog wel open. Publieke scholen is al wat lastiger. Maar um, over het algemeen proberen ze daar toch wel uh, ook, ook gewoon naar hun werk te gaan. En waarom en... zijn de, de, de publieke scholen dicht? Um, nou, het probleem is dus dat, uh, dat de regering uh, weinig controle meer heeft over bepaalde takken binnen de overheid en dus ook moeite heeft met het Bijvoorbeeld uitbetalen van, van salarissen. Ja. En ja dan, uh, dan kun je wel doorwerken. Maar je, als je dan geen geld krijgt, nee. dan is dat... En de christelijke scholen die organiseren dat zelf. Ja. En die betalen ja. hun eigen mensen. En op die manier kunnen ze dus ja, school. Ja, wat dat betreft zijn ze best wel, uh, best wel gesegmenteerde uh, samenlevingen ja. daar. Dat is dus in het noordoosten. En dan ja. heb je ook familie in Damascus en Aleppo. Daar wordt nou, net, net nog enorm gevocht in Damascus Hoe leven die? Uh, nou, het dagelijks leven staat daar eigenlijk stil. En het enige dat zij kunnen doen is zitten en wachten en hopen... Dat, uh, dat de politiek het maar zo snel mogelijk op orde kan krijgen. En meer dan dat kunnen ze niet. Maar betekent dat dan... Wat heb je daar, ooms, tantes, neefjes, nichtjes? Tante en neefje, ja. Die ging voorheen ging je tante misschien uitwerken en ja. nu... Wat en ze nu ze nu de hele dag? Binnen zitten, want je kan ook niet naar buiten. Uh, mijn tante die, uh, vertelde dat ze een keer gewoon voor de deur stond... en dat uh, een man die voorbij liep, die werd geraakt door een verdwaalde kogel. En uh, dat, dat kan in ieder gebeuren. En je hoeft, ja. niet, je hoeft geen kant gekozen te hebben in de burgeroorlog... om geraakt te kunnen worden door scherven. Dus uh, het, ja, ze zitten binnen en pas als je echt naar buiten moet... voor eten, voor drinken, dan ga je naar buiten. En dan doe je dat s of, of zo snel mogelijk. Na nou, s is het nog Juist niet, onveiliger nee. dan overdag. Ja. En, en je neefje die gaat niet meer naar school, neem ik aan. Nou, ja, mijn neef die, die, die zit dus in het leger en uh, die moet zijn dienstplicht uitzitten en die vecht dus voor um, uh, voor Assad. En Die zit in het leger, want iedereen moet in het leger um, van een bepaalde leeftijd. Ja, ja, vanaf je 19 heb je dienstplicht en die ja. moet je dan 2,5 jaar uitzitten. Uh, mijn neef had pech dat uh, vlak na, uh, voordat zijn dienstplichttermijn uh, afliep... dat toen de burgeroorlog uitbrak. En hij, ja, zijn contract werd toen verlengd. En uh, ja, dan heb je niks te willen, dan moet je het leger in. Maar die vecht dus aan de kant van Assad. Ja. ja. ja. Wat, wat, wat weten jullie over hem? Hoe maakt hij het? Um, hij leeft nog. En uh, ja, veel meer dan dat uh, weten we niet. Ik neem aan dat hij... Nou, dat weet ik niet. Wil hij voor Assad vechten of moet hij? Hij moet. Hij uh, Politiek gezien misschien dat hij Assad misschien wel zou steunen... maar hij zou niet voor hem willen vechten. En nee. niemand zou willen vechten. Voor en dan hem. bedoel je, jullie zijn christelijk. Ja. En we weten dat veel, veel christelijke Syriërs zeggen... nou. We blijven toch een beetje achter Assad staan. Want zonder Assad weten we niet wie daarvoor in de plaats Precies, komt. Dat ja. kan nog veel gevaarlijker zijn ja. voor christenen. Hij heeft hen de afgelopen jaren heel veel stabiliteit geboden. En hm. uh, ja, iedereen in Syrië was, uh, die kon een, een, een stabiel leven opbouwen in Syrië. Zolang je ja. politiek gebied maar je mond houdt. En dat is wat christenen hm. hebben gedaan. Maar en je dat... zegt hij, hij, staat misschien, uh, hij, hij vecht tegen zijn zin voor Assad. Dat ja. Ja. Uh, betekent wel of je nou wel of niet half achter hem staat. Ja. Hij schiet zijn eigen medeburgers dood. Ja. Ja, dat, dat, uh, daar komt het op neer inderdaad. En uh, dan handel je ook tegen je geweten in. Maar als je je dienstplicht ontvlucht, ontwijkt... dan uh, weet de Syrische staat je wel te vinden. En dan ben je ook niet, uh, niet beter af. Maar jou um... Familie, de, de, jullie bellen met ze. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt, ja, weet, je, weet je wat, we sturen geld, kom in godsnaam naar Nederland, vlucht. Ja, ja, dat hebben we inderdaad meer dan eens gezegd, Van jullie hebben daar niks meer te zoeken. Maar uh, ze zijn vrij koppig en ze willen het land niet uit. En ze voelen dat Syrië hun land is en uh, dat willen ze voor niets verlaten. Hebben ze nog hoop? Zijn ze ja. hoopvol? Ze zijn hoopvol inderdaad. En waar merk je dat aan? Nou, het, het optimisme dat ze dus uitstralen naar ons. Want het gaat goed met ons. En ja, het, is, hè, het wordt heel erg overdreven in het nieuws. En zo heel erg hebben we het hier niet. Ja, zeggen ze dat? Zeggen ja. ze? Het wordt overdreven in het nieuws? Ja. ja. ja. En waar, waarom zeggen ze dat, denk je? Misschien ook om ons gerust te stellen. Uh, misschien ook, ja, misschien dat het een en ander wordt afgeluisterd nog. Mm -hmm. uh, je weet niet wie er meeluistert wanneer je uh, uh, belt met, uh, met Syrië. Um, ja, en misschien omdat ze het zelf ook echt geloven dat het, uh, dat, het, in, hè, dat het in Syrië niet zo erg is als dat je het nieuws ziet. Want zij zien natuurlijk uh, Syrische staatstv voor zover dat nog ja. wordt uitgezonden. Maar ja, als scholen dicht zijn en er wordt, geen, wordt niet meer, niet meer betaald, dat, ja. gaat toch, dat, dat gaat toch nergens toe leiden? En je weet niet of je voor of voor of tegen Assad moet zijn. Ja, en toch hebben ze er goede hoop in. Ja? ja. En hebben ze praten ook over, van nou zo zien wij uh, Syrië over twee jaar? Um, het, het, het lijkt erop alsof ze wel geloven dat Assad nog um, kan blijven. Ja, en uh, dat hij voldoende steun heeft, ook van de, de Soenitische meerderheid, dat zij de, de, de regering zo ver steunen dat, dat hij nog uh, toekomstig uh, president kan blijven. Ja, dat, jouw familie denkt dat Assad misschien wel kan blijven zitten. Ja. Dat hopen ze vooral heel erg. Denk ze ik. hopen het inderdaad, ja. Maar ja. Ze, ze, ze zeggen wel dat dat gewoon, dat dat reëel is en ze merken om zich heen dat hij veel steun heeft. Maar, je, maar zij, zij worden ook een, een, eenzijdig geïnformeerd. Ja. Jij, jij, jij, jij, jij probeert alle kanten te volgen. Ja. Dat is, dat is toch niet realistisch? Die man kan dan niet blijven zitten? Nee, ik denk dat als dat nu ook te veel... Hè, of hij nou steun heeft of niet... hij staat te veel bekend als de persoon die... Uh verantwoordelijk is voor de dood van zoveel mensen. Verantwoordelijk is voor de dood van een, hè, je broer of je ja. oom of je tante. En um, het lijkt mij ook vooral nu... Hè, de, de, de reacties van de internationale gemeenschap... dat hij af moet stappen en dat hij niet de leider van Syrië kan zijn... en dat hij geen plaats heeft in toekomstig Syrië. Dan lijkt het me eigenlijk ook onhoudbaar maar, om zo iemand in de de nee. te hebben. Maar dat zeg je dan ook tegen je familie? Zeggen ze dan terug? Dat zeggen wij, ja, wij... Wij zeggen dat niet. Nee? Nee. nee. Maar het is voor ons... Weet je, voor ons Denk ik in heel veel in het Westen, in Nederland... is het heel moeilijk te begrijpen uh, dat er mensen zijn die achter Assad staan. Wij, wij lezen natuurlijk de berichten. Die man uh, gooit skutterakketten op zijn eigen bevolking. Er ja. zijn uh, 70.000 doden Er zijn echt niet allemaal door de troepen van Assad... maar voor een heel groot gedeelte wel. Ja. Um, ik snap ook jouw kant. Wij, wij waren als christenen veilig onder Assad. Welke kant kies jij of wil je niet kiezen? Ja, ik vind het heel gevaarlijk om kant te kiezen in een burgeroorlog... En ik, ik vind het lastig om dan te zeggen... want ik, aan alle beide kanten mankeert iets. De oppositie is eigenlijk gewoon een ongeorganiseerde uh, club uh, mensen. En ze zijn in naam verenigd. Maar uh, op de grond in Syrië zijn ze dat absoluut niet. Maar je en, bedoelt onder de oppositie zitten, zitten gematigden, zitten jihadisten, ja. er zit van alles ja, bij elkaar En er is geen communicatie tussen, die, tussen al die groeperingen. En waar ben jij bang voor? Of jouw vader? Ik geloof dat jouw vader... Vertelde jij net voor de uitzending staat wel echt achter als ja. waar, waar is je vader bang voor dat als hij terug is dat er voor hem geen leven meer is? Uh, hoe bedoel je dat? Je? Nou ja, als hij ooit terug zou gaan en als dat is weg, ja, dan weet hij niet wie daar ja. voor in de plaats komt. Precies. En de kans is heel groot dat de groepen die nu stil zijn geweest in de burgeroorlog dat zij uh, dat allemaal terugkrijgen en dat zij in de volgende regering achtergesteld zullen worden, omdat zij dus niet actief uh, bezig zijn geweest in de, in de oppositie. En dat ze zich niet hmm. tegen Assad hebben geschaard. En daar is zij inderdaad bang voor. En dat zou misschien een reële kans kunnen zijn, gezien uh, de, toch vrij grote, het toch vrij grote aandeel van extremisten in de oppositie. Ik zei het net al aan het begin, ik word er een beetje moedeloos van. En volgens mij, veel mensen met mij, jij valt nog wel mee. Maar als je dus je familie spreekt, heb je, want je zei net van, die zeggen de, soms van, het valt allemaal mee. Ja. Geloof ja. je dat? Redden ze het echt? Gaat het oké okay met ze? Redden? Kunnen ze het uit, dit uitzitten tot het klaar is? Mijn familie. Ja. Ik hoop het. Ik kan het alleen maar hopen. En uh, mijn familie in uh, het noordoosten in Kamishli dan, uh, ik, de, die zullen het wel beter hebben, want die hebben ook de koerden om zich heen en uh, die zijn ook hè, verdeeld, sommige voor, sommige tegen. Uh, maar daar kunnen ze zich wel, uh, daar kunnen ze mee samenwerken. Maar in Aleppo. Ik kan alleen maar hopen dat ze, dat ze Syrië zo snel mogelijk verlaten. Want een leven daar, dat is onhoudbaar. Was er niet familie van jou al gevlucht ook? Ja. ja. Wat is daarmee ge nou, er gevlucht? Er is dus familie naar Armenië gevlucht. En die zijn daarna weer teruggevlucht naar Syrië. Omdat het in, uh, in Armeense kampen niet veel beter was dan, dan Syrië. En hetzelfde geldt voor omringende landen als Libanon en, en Jordanië... Uh, Soms vrij kleine landen, vooral Libanon... die dan met zo'n toestroom aan vluchtelingen te maken krijgen. En uh, die kunnen ze niet opvangen. En wat je dan krijgt, zijn enorme kampen... waar weinig aandacht is voor hygiëne. Waar kinderen niks kunnen. waar ja, Die ook gevaarlijk ja. zijn. Waar vrouwen ja, echt het ook is, het verschrikkelijk zijn. de ja. omstandigheden en daar. En ook gewoon terugvluchten. Ja. Dus die zijn weer terug naar Damaskus? Of? Uh, ja, naar ja. uh, Kamsli, Sterk ja. Sterkte aan je familie. Dank je wel. En uh, goed dat je even je verhaal hebt vertelt hier. Dankjewel. Coldplay. The hardest part. Nee, hoor je met de hardest part. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNN Today. De pil, Diane35, veel nieuws daarover. Die moet onmiddellijk uit de handen worden gehaald. Dat vindt Henk van Gerven, Tweede Kamerlid voor de SP. Maar je zal het ongetwijfeld gehoord hebben vandaag... het college ter beoordeling van geneesmiddelen, het CBG... vindt dat een te ingrijpende beslissing. En ook minister Schippers van Volksgezondheid... laat vandaag per brief aan de Tweede Kamer weten... Uh, liever het Europese onderzoek naar die pil af te wachten. Meneer van Gerven, goedenavond. Goedenavond. Ja, u zegt, ik zie dat niet zitten, dat onderzoek af, af, uh, afwachten. Um, die pil moet uit de handel. U bent zelf ruim 20 jaar huisarts geweest. Wat is uw ervaring met die pil? Nou, mijn ervaring is dat, uh, want het komt gelukkig weinig voor... maar als het voorkomt is het uh, dramatisch. Uh, als je als jonge vrouw trombose krijgt met uh, soms een fatale afloop... Uh, nu 11 gevallen gemeld... Maar er zijn ook een aantal vrouwen die houden blijvend hersenletsel over. Dus die kunnen er ook een hartinfarct van krijgen. En die zijn dus voor het leven getekend. En dat in de wetenschap, dat de, de oudere anticonceptiepillen, de zogenaamde tweede generatie, ja. dat die veel veiliger ja. zijn en even effectief. U heeft het ook wel in uw praktijk meegemaakt, dat iemand daar uh, uh, uh, uh, nou ja, last van heeft gehad. een longembolie ja, ja, van heeft opgelopen. Ja. Nou ja, dus uh, een trombose door trombose. het gebruik... Uh, van een de, van de anticonceptiepil. En uh, het is dus geen uh, sinecure dat dat gebeurt. En het hoeft niet, uh, althans niet in die mate zoals het nu voorkomt. Ja. Het is al tien jaar bekend dat dus de, de oudere anticonceptiepillen, dat die uh, twee keer minder kans op thrombose geven dan ja. een pil als uh, Diane 35. Schreef u hem ook niet voor? Ik schreef hem uh, heel zelden voor, uh, alleen maar voor uh, acne. Maar dat was ook alweer meer dan tien jaar geleden, want ik ben in 2003 gestopt als huisarts. Ja. En juist in het begin van deze eeuw, toen is wetenschappelijk aangetoond, onder andere in het British Medical Journal, dat de risico's gewoon twee keer zo groot zijn bij ja. het gebruik van de Diane-pil En dat dat eigenlijk dus niet meer voorgeschreven moet worden. Maar nou we horen we dat al de hele dag, want de risico's waren al bekend. Dan, dan klinkt het toch in, in, in mijn hoofd en denk ik, ja, dat is toch niet te begrijpen waarom daar... Niet ja. eerder actie op is ondernomen? Nee, dat is ook onbegrijpelijk. En dat heeft dus te maken enerzijds met grote belangen die spelen. de hij heeft u het over de, de, de farmaceutische industrie? De farmaceutische industrie. En ook de rol van het CBG daarin. Want dat is natuurlijk een hele rare. De woordvoerder van vandaag die zegt, goh, uh, uh, dat is nieuw voor mij. Uh, die elf gevallen zijn nieuw. Maar de wetenschap dat de risico's uh, dubbel zo groot zijn, die is oud. Die is namelijk al tien jaar bekend. En uh, ja, wat mij betreft hadden ze ook het, uh, het CBG, dus het College Beoordeling Geneesmiddelen, uh, gewoon al tien jaar geleden ja. kunnen zeggen, luister, dus die moeten we gewoon uit de handen ja. halen. Er is een beter alternatief, of een veiliger alternatief, zowel voor anticonceptie als voor het bestrijden van jeugdparsies. Nou, nou zegt het CBG van ja, maar die, tenminste, er is een kans dat die elf vrouwen die, de vrouwen die eraan zijn overleden, dat die, uh, daaronder zaten vrouwen die sowieso al risico liepen op trombose en longembolie. Dus, Jawel, dus, dat, dus ja, maar dat dus, weet je niet altijd. Maar nee. dat weet je niet altijd. Dat is juist het punt. Kijk, als je het precies zou weten bij die vrouw uh, kan het wel tromboos geven en bij die niet. Ja, dan. Maar dat onderscheid is op voorhand meestal niet te maken. En dat is juist het probleem. En daar kom je dan, door schade en ja. schande kom je daarachter. En dat wil je gewoon niet meemaken. Nogmaals, er zijn alternatieven En een nieuw onderzoek, ja, ik vind het overbodig, want de feiten zijn al bekend, ja. dus dat is een herhaling van zetten. In Frankrijk en... is hij al uit de handel gehaald, hè? U gaat hier morgen vragen over stellen tijdens het Vrageninutje. Ja. Wat gaat u nou, vragen? Nou, ik ga de minister vragen om toch uh, aan de hand van de wetenschap van tien jaar geleden te zeggen, maar luister, dus we stoppen met uh, de Dianepil. we halen die uit de handel. Dat is uit voorzorg om te voorkomen dat er nog uh, jonge vrouwen ernstig gehandicapt raken, of een krijgen of zelfs in het ergste geval komen te overlijden. Goed, nou ja, uh, zij heeft geloof ik al gezegd in die brief... Uh, ik wil het Europese onderzoek ernaar afwachten, dus... Nou ja, dat Doe... is natuurlijk... Uh, ik ga het haar morgen vragen, dus is een bij het mondelinge vraag. vraaguur en ja. de Kamer beslist uiteindelijk ook. De Nederland heeft de mogelijkheid om te zeggen, we halen het uit de handel. Dat, is, dat mag, dat ja. is een nationale bevoegdheid. Dus ik vind dat wij dat moeten doen in belang van de veiligheid, dat die in... boven te gaan, boven de pegels van uh, Bayer nou, te gaan in dit ja. geval. Even tot slot, de SP zegt dus onmiddellijk uit de handel. Zeggen nog meer partijen dat? Heeft u steun? Nou, in ieder geval uh, de NPCF, de Nationale Patiëntenfederatie, die is het ook. met ons eens. Ja. Uh, en ik, ik zeg nogmaals: er zijn goede alternatieven. We hebben het niet nodig als nee. medicijn, dus laten we daarmee stoppen. Goed, morgen dus gaat u vragen stellen tijdens het vraaguurtje. Dank u wel. Zeker, graag gedaan. BNM Today, Willemijn Veenhoven. Meneer Van Gerver was dat van de SP. De laatste woorden zijn we weer aan toe van de show. Als eerste de Groningse burgemeester Peter Rewinkel... die helaas niet heeft kunnen genieten van het mooie weer. Dit is niet een van de leukste dagen van het jaar voor me. Ik zit twee dagen met de wethouders bijeen... om te spreken over de begroting alweer voor het volgend jaar. En ik verklap weinig nieuws als ik zeg dat het geen vetpot is. Wij mogen alleen maar dromen van extra investeringen... die we zouden willen doen. De aanleg van twee tramlijnen in een stad... Uh, grote congressen die je met een bijdrage naar Groningen zou willen halen, het gaat niet. Voor ons geldt helaas dream on van grote investeringen. En dan zangeres Karsu Donmes, die heeft het druk met haar succes. Hoi Willemijn, met Carso. Ik lig nu uh, ik een hele romantische pauze op de grond. Uh, midden in Amsterdam, elf hoog. Ik heb een fotoshoot van, uh, van een groot blad. En uh, ja, voor de rest is het heel erg goed. Ik ben ook uh, genomineerd voor uh, het meest talent voor een Europese vrouw. En daar ga ik uh, naartoe, naar Brussel. Nou, ik hoop dat ik hem win, wie weet. Toch? <lacht> en dan even ten Napel die heeft dit weekend juichend voor de tv gestaan... om onze nieuwe Europese kampioen. Lieve Willemijn... Sinterklaas is al heen gegaan. Maar we hebben nu een Sint-Nicolaas. Eelco Sint-Nicolaas. Europees indoorkampioen geworden bij de atletiek op de Meerkamp. En dat is een hele knappe prestatie. Dus geen Sinterklaas, maar nu Eelco Sint-Nicolaas. Yes, even dankjewel. En Erwin Wennemars, dankjewel. Ilona, Shemun, dank. Zometeen langs de lijn. Met Jack van Gelder, dat wordt genieten. Ja. En... en...